8 uur. Dit is Jeroen Tjafkumaan met het NOS Journaal. 39 mensen omgekomen, inclusief de drie zelfmoordterroristen. Dat zegt de Turkse premier Hildirim. Ook zijn er bijna 150 gewonden. Er zouden geen Nederlanders zijn getroffen. Uit het eerste onderzoek blijkt volgens de premier dat de aanslagplegers eerst om zich hebben heen geschoten en zich daarna hebben opgeblazen. Hij zegt dat er aanwijzingen zijn dat IS de aanslag heeft gepleegd. De aanval is nog door niemand opgeëist. Vanwege de aanslag is de luchthaven luchthaventijd ontruimd geweest... maar inmiddels is het vliegverkeer deels weer op gang gekomen. Premier Rutte tekent het associatieverdrag met Oekraïne niet... als het verdrag niet wordt aangepast. Hij wil nog een uiterste poging doen om het associatieverdrag van de EU met Oekraïne... zo te wijzigen dat het tegemoet komt aan de bezwaren van de nee-stemmers. Hoe die aanpassing er precies uit gaat zien, weet hij nog niet. Nederland en Italië hebben gisteravond voorgesteld om de niet permanente zetel in de VN Veiligheidsraad te delen. Het idee is dat de landen ieder een jaar plaatsnemen in de raad omdat er na vijf stemrondes nog steeds geen winnaar uit de bus is gekomen. Vandaag wordt er mogelijk gestemd over het voorstel. Uitbehandelde kankerpatiënten en oncologen proberen de ziekte toch nog te bestrijden met experimentele medicijnen. In de afgelopen drie jaar hebben artsen voor zeker 1700 terminale patiënten medicijnen geregeld die nog niet toegelaten waren tot de markt, schrijft de Volkskrant. Experimentele medicijnen mogen alleen gebruikt worden als de arts toestemming krijgt van de farmaceut en de geneesmiddelenautoriteit. Bij een steekpartij in Den Bosch is vanochtend een man om het leven gekomen. Een vrouw raakte zwaar gewond. De twee slachtoffers werden rond vijf uur door de politie op straat gevonden. Omwonenden zeggen dat de man en de vrouw een relatie hadden met elkaar. Het is niet duidelijk of ze ruzie hadden. Ook wordt niet uitgesloten dat er meer mensen bij de steekpartij waren betrokken. Het weer verspreid over het land valt er nog wat regen. In de loop van de ochtend trekken de buien weg en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Quaks van de ANWB. In de randstad op de A4 naar Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwouden langzaam rijden en tussen Schiphol en Bottenverdorp. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam, de nasleep van een ongeluk bij de afrit Eindmuiden, nog 3 kilometer. De A7, Hoorn-Zaandam, verknopend Zaandam 6 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk eerder vanochtend op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam. Er staat nog 8 kilometer tussen West- en Oost-Zaan. De A15, Nijmegen-Gorkum, langzaam rijden tussen Ochten en Tiel. De A15 richting Rotterdam, ook langzaam rijden tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. En op de A27, Breda-Gorkum, over 5 kilometer tussen Hank en Avelingen. Tot zover de verkeersinformatie.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 You listen to people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 Some music on I love this made in the Dolce vita Nobody else than you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 Per lei, oh per me, io me ne andrò ai limiti dell'impossibile per lei, per lei supererò me stesso e mi trasformerò se vuole, saremo indivisibili, estremi, indispensabili.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 trasformerò se vuole, saremo indivisibili, estremi, indispensabili per lei. Als tempo io lo fermerò per dare un po' d'eternità.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 We'll of the ground underneath Still the heart of the sound and the beat